Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Feest vanavond bij de Eiffeltoren. Daar was op grote schermen te zien hoe het parlement het recht op abortus in de Franse grondwet laat zetten. Pour l'adoption, 780. De Franse premier wil het abortusrecht vastleggen in de grondwet... om te voorkomen dat politici er dus steeds over van mening veranderen. In de VS bijvoorbeeld is het abortusrecht al flink ingeperkt. Dat kan ook in Frankrijk gebeuren, zegt deze correspondent van de VRT. Met name de extreemrechtse partij van Marine Le Pen... was in het verleden kritisch over het recht op abortus. Nu dat recht in de grondwet staat... is het veel moeilijker geworden om dat recht weer terug te draaien. Opnieuw is in de Rode Zee een vrachtschip geraakt door een Houthi-raket. Op het containerschip zouden twee explosies zijn geweest en daarna brak er brand uit. De bemanning bleef ongedeerd en is bezig het vuur te blussen, zegt ook de bemanning van een Brits schip dat in de buurt vaart. Telecombedrijven zeggen dat meerdere onderzeese kabels kapot zijn. Een kwart van het telecomverkeer dat door de Rode Zee loopt zou stilliggen. Het COA mag bij Schagen in Noord-Holland een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers bouwen, heeft de rechter bepaald. De gemeente vangt nu nog asielzoekers op in het dorp Petten, maar die opvang gaat volgende maand dicht. Buurtbewoners in Schagen zijn fel tegen die nieuwe tijdelijke opvang. Even een granaat droppen bij de kringloop, dat is niet zo'n goed idee. Medewerkers van een kringloopwinkel in Tilburg kregen vandaag een man op bezoek die dat toch probeerde. Ik kwam de afdeling gelopen en toen zag ik een collega een handgranaat uit een doos pakken. Schrok u? Klein beetje, maar niet extreem. Ik zag alleen dat iemand altijd doos binnen. En die pakte de granaat eruit. En dat is eentje wat ik heb gezien. En er zat meer in je doos, vertelde u? Ja, er zaten ook blikjes met kogels in. De mensen die bij de winkel werken zijn niet geschrokken van de vondst, maar moesten wel met z'n allen naar buiten. De explosieven opruimingsdienst heeft het ding onschadelijk gemaakt.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 Terug wel weer het tweede uur van deze februari special van Play It Loud brandnieuw. Bijna bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En als je net hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt nog een heel uur met nieuwe muziek uitgebracht in februari. Te goed! Zoals gebruikelijk begin ik elk uitzending en uur met de uuropener die ditmaal kwamen van de Britse Death Doom legendes van My Dying Bright Die met trots hun vijftiende studioalbum aan hebben gekondigd, getiteld A Mortal Binding. Dat op 19 april zal verschijnen via Nuclear Blast Records. Het nieuws dat op 9 februari werd gedeeld ging gepaard met de release van de onstuimige, hartverscheurende nieuwe single Thornwick Hymn. Die zojuist voorbij kwam. De track wordt geleverd met een verbluffende video. geregisseerd door Daniel Gray. die een maritiem verhaal toont. van een ontvouwend verlangen en tragedie. Aaron Stainthorpe van My Dying Bride merkte op. het dorp Thornwick, gelegen aan de ruige kust van Yorkshire wordt al een eeuwigheid geteisterd door het koude water dat aan de kust spoelt... en het verborgen volk die in de zoute diepte wonen. Wee degene die zich in de zee begeeft of zelfs tot dichtbij de rand durft te komen... want misschien zetten ze nooit meer een voet terug op moeder aarde. Je kunt er tegenwoordig niet omheen kunstmatige intelligentie of AI, artificial intelligence. Dat een belangrijk onderdeel zal vormen van de toekomstige samenleving. Wat dat betekent voor alles, van elektronica tot banen en zelfs muziek, is op dit moment onzeker. Maar het is ook een prima voedingsbodem voor wat science fiction verhalen. En het is dat feit dat de Canadese metalband Unleash the Archers een conceptalbum hebben aangekondigd... gebaseerd op datzelfde onderwerp, getiteld Fantoma, dat op 10 mei uitkomt. Gelijk met de aankondiging releaseerde de band de krachtige nieuwe single Green and Glass. Het concept achter Fantoma, Fantoma is geschreven door frontvrouw en tekstschrijver Britney Slays. En volgt hoofdrolspeler van Fantoma een Face4 Network Tier Zero eenheid model A door middel van tests waarbij Artificial Intelligence gevoel krijgt op een dystopische nabije toekomst, planeet Aarde. We hebben een tijdje geworsteld om te beslissen welk nummer het voortouw zou nemen voor deze plaat. En hebben uiteindelijk voor Green and Glass gekozen. Omdat dit het nummer is dat inspiratie vormde voor het Hoesontwerp. Maar ook omdat het niet te veel weggeeft over het concept achter het album. Al dus the Archers over het album en de single. We willen niets liever dan een volledige filmische hervertelling... van het verhaal kunnen creëren via onze muziekvideo's... en waren zo blij toen de jongens van Roongate Studio interesse toonden... om te leren hoe we Stable Diffusion konden gebruiken... om onze dromen waar te maken. Ze hebben het model getraind op het werk van Bo Bradshaw... wat het een prachtige, unieke animatiestijl geeft... We mochten zijn prachtige t-shirt artwork tot leven brengen. Green and Glass van The Archers horen jullie uiteraard vanavond bij Play It Loud Brand New. Metal metalblokje kwam zojuist voorbij met Na een the Archers. De allereerste single van Kitty in 13 jaar, tot Eyes Wide Open. Deze belangrijke mijlpaal wordt nog specialer nu. Kitty haar ondertekening bij het wereldberoemde onafhankelijke label Sumerian Records heeft aangekondigd. Eyes Wide Open is een krachtige statement van een band... die niet alleen het landschap van heavy metal heeft gevormd... maar ook een generatie muzikanten heeft geïnspireerd... om barrières te doorbreken en verwachtingen te trotseren. Geproduceerd door Nick Raskulinec... bekend van Foo Fighters Rush, Alice in Chains en Korn... dient de single als een bewijs van Kitty's onverminderende passie en creativiteit... en biedt fans een kijkje in hun geëvalueerde geluid... terwijl ze tegelijkertijd trouw blijven aan de rauwe intensiteit... die hen 25 jaar geleden voor het eerst in de schijnwerpers catapulteerde. Sprekend over de ernst van de single... vertelde Kitty frontvrouw Morgan Lander... hoe de single de band creatief stimuleerde. Ons eerste nieuwe materiaal in 13 jaar... Eyes Wide Open is een visionaire zoektocht naar de waarheid. Het is een fakkel die in de duisternis van onwetendheid wordt aangestoken... om je ware motieven te onthullen. Eyes Wide Open is een les in vertrouwen, verraad... en uiteindelijk het vermogen om achter het gordijn te kijken om alles te onthullen. Het was een van de eerste nummers die we schreven toen we weer samenkwamen na een lange tijd weg geweest te zijn van het creëren. En ik denk dat je in dit nummer echt kunt horen dat het vuur weer opgeleid is. In een daad van gedurfd verzet die zeker tot controverse zal leiden... hebben de death metal titanen van D-Side op 14 februari bekend als, als woensdag... hun provocerende nieuwe single Sever the Tonk uitgebracht waarmee een laagje godslastering wordt toegevoegd aan de vieringen van deze dag. Dit versterkt de beruchte uh, reputatie van de band... als het gaat om het uitdagen van religieuze conventies... waardoor hun positie in de voorgoeden van het death metal genre wordt versterkt. Als de gruwelijke beelden van Barry the Cross with Your Christ... niet aanstootgevend genoeg waren... dan zullen de regels als deze uit Sever the Tonk dat zeker doen. Wrath of the Holy, God is no more, Satan possess me, no savior reborn... fuck your religion, sever the tonk. Glenn Benton, de Altijd Proficie... De frontman beschimpt een leven dat ongedaan werd gemaakt... en aan het kruisbeeld hing. Seven the ZFM Sondvo. Op het provocerende Sever the Song van side, draaide ik de nieuwe single Voyage of the Dead Marauder van Aelstorm. Dat het titelnummer is van een nieuwe EP die op 22 maart... ...uitkomt via Napalm Records. Een nummer bevat een optreden van terugkerende... ...gastfavoriet Patty Gurdy Buchler... ...op Zang en Draailier. De nieuwe EP is de opvolger van Ailstorms ...epische zevende studioalbum... ...Seventh Rum of a Seventh Rum... ...dat bij de release debuteerde op nummer zeven... ...in de Duitse albumlijsten... ...en op nummer vijf in zowel de Amerikaanse... ...Current Hard Music als Top New Artist Albums hitlijsten. De single wordt uitgebracht... ...naast een indrukwekkende officiële videoclip... ...opgenomen op een betoverende locatie... Waar ...waarin een serieuzere kant van Elstorm wordt getoond... ...en tegelijkertijd een ongelofelijke doses kracht wordt onthuld... ...die fans zal doen smeken om het nummer live te zien optreden. Fans hebben ook geluk, want Elstorm zijn momenteel bezig... ...aan hun uitgebreide tournee door Groot-Brittannië en Ierland... ...met steun van Korpiklani en Nepal Records labelgenoten Heidevolk. De iconische Amerikaanse stoner metal band High on Fire... heeft op 16 februari hun eerste album in uh, zes, hier, uh, zes jaar, negende overal, aangekondigd. De langspeler dat de naam Comet the Storm heeft... verschijnt op 19 april en bevat de eerste single Burning Down... De Storm is het lang verwachte vervolg op Electric Messiah uit 2018. Het album met 11 nummers werd opgenomen in God City Studio in Salem, Massachusetts. En is geproduceerd door Converge gitarist Kurt Ballou. Het album is de eerste High on Fire album met drummer Cody Willis die in 2021 bij de band kwam. Het trio wordt gecompleteerd door oprichtersfrontman Matt Pike en oude bassist Jeff Mats. Burning Down begint met een klassieke Pike Riff, zei Mats over de eerste single. Ik denk dat dit nummer teruggrijpt op het vroege high-on-fire geluid, maar doordringt met frisse, nieuwe elementen. Het heeft een killer groove waar je echt in wegzakt. Dat waren de death metal speciali specialisten Gatecreeper uit Arizona. Die op 19 februari terugkeerden met hun eerste nieuwe track met de titel Caught in the Threads sinds het album. Unexpected Reality uit 2021. Het nummer werd geproduceerd en gemixt door Kurt Ballou. Zanger Chase H. Mason zegt... Textueel gaat het lied over een bovennatuurlijk geladen vloot van tanks... ...die bezeten zijn door de zielen van gevallen soldaten. Het gaat over wraak en het verpletteren van je vijanden. Voortbouwend op de videoclip die hij noemt. Zodra we klaar zijn met het opnemen... ...begonnen we dit nummer stiekem in onze liveset te stoppen. We brachten onze eigen VHA, eh, VH S-camera mee en lieten onze vrienden de shows filmen waar ze maar konden. Het Griekse black metal instituut Rotting Christ... heeft de tand destijds doorstaan. Hoewel een naam ervoor heeft gezorgd... dat veel poortwachters hun parels vasthielden... zijn Sakis Tolis en zijn broer Temis... opgestegen van de zwartgeblakerde catacombe van Griekenland... naar een van de meest formidabele metalbands. In de echo's van Erfgoed duikt Like Father Like Son op. Een hymn die resoneert met de tijdloze boodschap... van trots, eer en de ontembare geest van Rotting Christ. De eerste single van Pro Christus... Christoe presenteert een verhaal over de diepgaande wijsheid van de erfenis van een vader. Een krachtige bewijs van passie, liefde en geloof. Het spookachtige gefluister van een overleden vader blijft hangen... en vormt de identiteit van de zoon die in zijn schaduw loopt. Pro Christoe komt op 24 mei uit via Seasons of Mist. En Rotting Christ Like Father Like Son hoor je natuurlijk bij Play It Loud. U alleen hier op ZFM Zandvoort En we worden de op 22 februari De nieuwe single Weird Tales Chapter 2... van het Duitse orkestrale gothic doom metal duo The Vision Bleak. Afkomstig van hun aankomende volledige album Weird Tales... dat op 12 april van dit jaar zal verschijnen via Prophecy Productions. En Swadorf zei het volgende over de nieuwe single. Hier is het tweede fragment uit onze one-track opus van de Duisternis... en grootsheid getiteld Weird Tales. En deze is een goed voorbeeld van een klassiek raar verhaal... en tegelijkertijd muzikaal gezien zowel The Vision Bleak als maar kan. Het was een van de eerste thema's die voor Weird Tales werd geschreven... en is toch pakkend donker en dansbaar. Gothic in de ware zin van het woord met een lichte jaren-tachtig sfeer... dankzij het gebruik van de analoge synthesizers. Het is gebaseerd op Lovecraft's korte verhaal, The Music of Erich Zaan, waarin violist Erich Zaan zijn instrument... laat piepen en schreeuwen in een door angst getroffen... en angstaanjagende orgie van dissonantie... en in beklijvende onaardse melodieën. Een kakofonie van horror dus... Uh, voor ik het al, uh, allerlaatste nummer van deze Play It out. een nieuw uh, februari special ga instarten... ...hoor jullie eerst van mij nog waar we last net qua concerten naartoe kunnen... ...middels de Concertagenda. De Play It Loud Concertagenda. En dat is niet heel veel, in ieder geval niet in de buurt. Alleen op 10 maart staan uh, de Haarlemse Morphicor, ...namelijk met uh, de band Deule uit Frankrijk in het Patronaat in Haarlem. Deulus muziekstijl is sinds Doom een sombere fusie van noise rock... doorspekt met elementen van black metal, industrial en doom... en onderscheidt zich door eigenzinnige synthesizers en een synthetische baslijn. En het Haarlemse Morvigor maakt een unieke stijl van expressieve black en death metal... En die staan dus die avond in het patronaat. Kaartjes zijn 13 euro, inclusief servicekosten. De deuren openen om 4 uur en de aanvang is om half vijf. En dat was het weer voor deze week. Veel plezier als je besluit naar dit concert te gaan. Maar nu gauw terug naar het afsluitende nummer van vanavond. Die komt van de Duitse Power Metal Band. En hun eerste nieuwe muziek markeert sinds Final Days van 2022. en Friends. Een nieuwe nummer dat de titel My Own Worst Enemy heeft gekregen... biedt een eerste blik op het aankomende nieuwe album van de band The Order of Fear. Dat naar verwachting later dit jaar zal verschijnen via Raining Phoenix Music. Over het nieuwe nummer zegt de band... we laten onze kwetsbare kant zien en worden zo persoonlijk als nooit tevoren... met onze nieuwe single My Worst Enemy. Het is een powerballet die mensen bereikt... die lijden aan angst, depressie en twijfel aan zichzelf... en hen laat weten dat ze niet alleen zijn... Mijn tijd zit er weer op. Bedankt voor het luisteren weer. Hopelijk hebben jullie weer genoten, net zoals ik. Volgende week heb ik de symfonische metalband Arluna te gast... die komen vertellen over album albumrelease van Universal Destiny... dat op 22 maart zal verschijnen. En middels een release show 30 maart in de WPC Nederland... drie te Wateringen uitgebreid zal worden gevierd. Zorg dat je het dus niet mist. Voor nu wens ik iedereen een fijne resterende avond... en hopelijk tot volgende week. Veel plezier nog met Orden Ogans My First... For My Own Worst Enemy. En vergeet niet, horns up en stay metal. Muzzle. Jordan Hogan's My Worst Enemy. En dat was hem voor vanavond. Dan wilde ik nog één dingetje met jullie delen... voordat ik eruit ga voor het nieuws van 11 uur. Jullie kunnen voor de uitzending van Play It Loud Request... van 18 maart jullie verzoekje indienen... voor het heerlijke thema Best Folk Metal Songs. Welk Folk Metal nummer vind jij helemaal het einde? En wil jij graag horen tijdens deze uitzending? Geef aan via Facebook waarom. En dan wordt hij gedraaid.